voor 1, 2, ja, nou ja, uh, zoals de aarde opwarmt door uh, dat, dat uh, smelt ijs, De aarde warmt op, doordat de warmte in de zee wordt opgenomen, niet wordt weerkaatst ja, door het ijs, het witte ijs, dan warmt de aarde op en dan uh, krijg je stormen, regens, uh, noem maar op. Ja, er zijn mensen die geloven in je. maar goed, uh, heb jij nog wat, uh, Jaco? Ja, ik de mensen een, uh, iets meegeven om over na te denken. Dan nog even serieus. Uh, we maken allerlei keuzes iedere dag weer voor de dingen die we doen, of de dingen die we voor onze kinderen bepalen, wat dan ook veranderen. Nou uh, de, de dingen die we delen op social media, Facebook, en ik vraag me af, maken wij de keuzes voor onszelf, wat wij leuk vinden en wat wij willen doen. Of laten wij onze keuzes heel erg beïnvloeden door het verwachtingspatroon van anderen. Sociale media helpt daar niet echt aan mee. Want veel mensen hebben sterk de neiging om perfect over te willen komen op sociale media. Netjes, sociaal, intelligent, goed opgevoed. Noem maar wat alles en zo. Gewoon goed, goed zijn is niet goed genoeg meer Je dus, uh, het moet speciaal zijn het moet bijzonder zijn zeg maar mm -hmm. um, en wat ik mensen mee wil geven is sta eens stil bij de dingen die je doet en vraag eens af waarom je de dingen doet die je doet doe, doe, doe je het om, om je eigen verlangen uh, te, te voldoen of om, om, om goed gevonden hè, acceptatie uh, van anderen, hè, om populair te willen zijn bij nou ja, anderen? Blijf je dicht bij jezelf? Wat, wat is het nou mm. eigenlijk wat jij wil? Blijf je trouw aan jezelf? Of leef je eigenlijk voor anderen? Werk je werk je, je eigen vinktering? Omdat je niet onder wil doen voor je, voor je, voor je collega's? Hè? Of omdat je je werk nou echt zo leuk vindt? Nou, ik, ik kijk wel dus eens... doe je je kinderen op, op voetbal ik, en op alle piano's. en tennis... Ik kijk, kijk, wel, dat ik kijk, kijk nog kinderen, wel eens op... Uh, dat uh, hoe weet of het? eens op. jij dat... Uh, jij zou willen... Mijn kinderen doen dat allemaal. Wil je daarmee poggen? Nou, ja, ik dan ik kijk het. nog wel eens op die uh, sites als... Uh, hoe heet dat... Uh, hoe heet dat ook weer? Ja, uh, ja, je kent wel die sites. Je kan even niet op die rotnaam komen. Maar er, uh, dan posten ze daar gekke filmpjes op of zo. En als je ziet, er zijn uh, mensen nou, die lopen de boel af te kraken. Dat wil je niet weten. En dan zag ik op uh, Facebook een filmpje van een jongen. Die zat in een elektrische rolstoel. Die zat door de sneeuw te scheuren. daar was heel veel... Uh, uh, Respect voor. En uh, van, nou ja, mooi dat zo'n jongen, zo'n gehandicapte jongen, dat ook uh, lekker eens uit de voeten kan, lekker kan scheuren en zo door de sneeuw. Het was op een uh, terrein waar het kon, was wel op straat, maar het uh, was geen gevaar voor het verkeer. En die jongen die had het hartstikke in haar zin. Kijk, daar vind ik toch ook wel leuk dat er heel veel positieve reacties op komen, weet je. Maar ja, ik zie ook wel eens dan gaan mensen dan uh, dingen posten op geen stijl of weet ik hoe die stomme zaak heet. En, uh, en er was waren ze ook een auto, dat was wel een sloopauto, maar daar gingen ze vuurwerk in doen. En uh, dat lieten ze dan zien. En dan denk ik, jongens, op, jullie keuren het dan misschien wel af, maar waarom laat je het dan zien? Want zo ga je jongeren juist stimuleren zulke gekke dingen te doen. Weet je? En dan denk ik, ja, voor mijn doen ze het er gewoon om. Lekker sensatie, weet je. En dan zie je dan zo'n leuk reclamefilmpje ervoor of daarna. Nou. En dan denk ik, ja jongens, jullie sporen niet. De hele maatschappij die kost over dat soort grappen met auto's in de fik al Die ga je meer. En dan gaan jullie dan nog uh, doodleuk overlopen doen, zogenaamd afkeurend. Maar uh, ja, de reacties zijn ook niet mis natuurlijk. Die zeggen ook van, nou, uh, ik denk, waarom poot je het dan? je stimuleert het er alleen maar mee, weet je. Dus ja, ik denk het, beide kanten, ook wel uh, mensen het wel doen voor de maatschappij, maar er is ook een groep bij, een grote groep die dat alleen maar doet om zichzelf uh, omhoog, uh, van uh, kijk dat ben ik en ik ben beter dan jullie en uh, weet je, zullen ze niet rechtstreeks zeggen, maar ze komt het wel over. Denk ik wel, wat denk je, wie je bent, aandachttrekkers, weet je Doe even lekker normaal, joh, weet je wel? <laughs> ja. ja. Maar zullen we een eind aan breien? Laten we er een eind aan maken. Dan gaan we nog een muziekje draaien en dan sluiten we af. Nou, mensen, hartstikke bedankt voor het luisteren. Dat was de podcast van zondag 8 januari 2017. En dan gaan we zo direct. Eh, Online zitten, zo om rond uh, tien uur, zoiets voor tiener, denk ik. En we moeten hier en daar nog een beetje bewerken, want uh, ja, er zit een, uh, een brommetje zat erin, dus dat gaan we er straks even uitknippen. En dan laten we er rest gewoon alles wat er gezegd is ongecensureerd aan jullie horen. Nou, Jacco, ook hartstikke bedankt voor je medewerking en luisteraars, jullie ook. en We gaan nog één leuk muziekje draaien. Dan moeten we even kijken wie, wie gaan we uitkiezen. En dat. Uh, we even kijken hoor, ik kan het haals niet lezen meer. Mijn brilletje. Springtide. Sherry Trees. Oké, okay, bye bye. Tot de volgende podcast. To be old one, right. seems so right but oh, the world is so blind Last night she saw it was a so time to die So Baka had some skies in the bed The sky's so bright As I did, she left her hometown you see how just